2 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten aan de gang tussen opstandelingen en het regeringsleger. Het leger schiet met tanks en heeft scherpschutters ingezet. Journalisten ter plaatse zeggen dat de scherpschutters van gebouw tot gebouw worden opgejaagd. Kolonel Gaddafi heeft de opstandelingen in een radioboodschap ratten genoemd en zegt dat hij tot het laatste moment in de hoofdstad zal blijven. Westerse leiders hebben hem opgeroepen de macht over te dragen om verder bloedvergieten te voorkomen. De Britse premier Cameron pleit voor een democratische overgang van de macht in Libië en riep de rebellen op geen wraak te nemen op Gaddafi-aanhangers. I spoke to Chairman Jalil last week and will be speaking to him again today to agree with him the importance of respecting human rights, avoiding reprisals and making sure that all parts of Libya can share in the future of that country.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 De tropische storm Irene in het Caribisch gebied is uitgegroeid tot een orkaan. Wierkundigen houden er rekening mee dat de orkaan vandaag over Puerto Rico trekt. Eerder werd nog gedacht dat Irene ten zuiden van Puerto Rico langs zou gaan. Het afgelopen weekend richtte Irene veel schade aan op de Maagde-eilanden. Bomen werden er ontworteld en op veel plaatsen viel de stroom uit. Na Puerto Rico trekt de orkanen over de Dominicaanse Republiek en Haiti. In Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos... na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden wat zon. In het zuiden kan een beetje regen vallen. Temperatuur van 20 graden op de wadden tot 24 in het oosten. Morgen met 25 graden drukkend warm. En vooral smiddags en s avonds onweersbuien. ANWB-verkeersinformatie file op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens... tussen Meersen en Europa europaplein van 3 kilometer. Op de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Afrit-Liesel en Afrit-Helden. 2 kilometer file door een ongeluk. De weg is dicht tussen Afrit-Liesel en Afrit-Helden op dit moment. Dan als laatste de file op de N306 Harderwijk richting Kampen... tussen Biddinghuizen en Elburg, 3 kilometer lang.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbet Grutteke. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. The people of Libya are now in charge of their capital. Uitgelaten reacties in Tripoli, nu daar de rebellen de stad zijn ingetrokken... het nieuws vanuit Libië wisselt met de minuut. Freek Landmeter van IKV Pax Christi, voordat u bij deze organisatie kwam... was u betrokken bij de bouw van een bunker voor kolonel Gaddafi. Zit hij daar nu uh, rustig af te wachten op de dingen die gebeuren gaan? Ik denk niet, die bunker die was in Brega. En uh, wat ik begrepen heb, uh, is die al uh, volledig verwoest uh, in een eerder bombardement. Van Bentum, commentator van het Nederlands Dagblad. Vroeg jij als buitenland het ook iedere minuut? Uh, absoluut. En welk is, moment uh, denk jij dat Gaddafi in Den Haag voor de rechter gaat staan? Oh, dat kon nog eens een lange worden. Want uh, men wil bloedvergieten voorkomen. En een laatste onderhandeling komen, zou wel eens kunnen zijn. En hij vrije aftocht in ruil voor stoppen van de strijd. Dus dan komt hij nooit voor de rechter? Dan voorlopig wellicht niet. Of na enkele jaren. Hij is de beste Nederlander in de afgelopen Tour de France. En misschien kreeg hij straks ook wel de titel Beste Nederlander op het WK. En dan heb ik het over wielrenner Rob Ruig. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Misschien de beste Nederlander straks op het WK... of kan ik gewoon zeggen, je wordt gewoon de allerbeste? Uh, laten we hopen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn het laatste scenario. Dus uh, laten we daar beter voor gaan. Hey, zus. Hey. Emotionele begroeting tussen broer en zuster Jong. Ik stond op de kleine boot... En daarbij eh, zagen we eerst de aanval vanuit de, vanuit de grote boot. We zagen hoe bruut die werden aangevallen. En eh, toen zijn wij bij onze boot gelijk met onze handen in de lucht gaan staan en blijven roepen dat we geweldloos waren, dat we geen bedreiging vormden. En ondanks dat is er heel veel geweld gebruikt. Ze kwam in het nieuws met de gaza vloot maar Anne de Jong wil duidelijk maken... dat ze niet voor één kant kiest in het Midden-Oosten. Vandaag komt haar boek Geen Vijanden Uit. En Anne de Jong is hier in de studio. Welkom. meteen gaan we met de, over Gaza praten, maar eerst even over Libië. Is daar, uh, zou u daarheen gaan om mensen te helpen, om daar democratie op te bouwen? Uh, ja, ik ben gespecialiseerd in mensenrechten en mensenrechten schendingen. Dus Libië is daar uh, zeker ook uh, een optie voor, ja. Nou, de dichter bij de dag vandaag is André Degen. Zijn samenvatting van alles wat we hier aan tafel bespreken... hoort u tegen drie uur. Dan heeft u een vraag of een opmerking voor ons. U kunt reageren via de mail Dit is de dag@eo.nl Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Freek Landmeter, Van Bunkerbouwer tot het uh, interkerkelijk vredesberaad uh, Pax Christi. Ben je verrast door toch nog de snelle uh, opgang van de rebellen... richting Tripoli? Nou, verrast niet. Uh, ik denk dat uh, Libië, ja, wat dat betreft natuurlijk een woestijn staat... is maar maar enkele wegen en een aantal strategische posities. En uh, ja, als je die weet uh, in te nemen, dan uh, sta je snel in, het, uh, in, in Tripoli. Dus dat is niet verrassend. Uh, over de afgelopen weken was het natuurlijk wel vraag... hoe verenigd de rebellen zouden blijven. En blijkbaar hebben ze zich dat zelf ook afgevraagd... en zich uh, met elkaar uh, verenigd. En uh, maken ze nu een snelle opmars... Op ja. De grote zorg is natuurlijk wat er nu in Tripoli gaat gebeuren. En of de burgers die, die daar leven ook in veiligheid blijven. Want dat verenigde gevoel zal dat stand houden de komende weken? Nou, dat is wel een grote zorg, denk ik. Omdat we weten dat, uh, dat de Libische samenleving erg verdeeld is. Zoals meerdere samenlevingen in het Midden-Oosten. En uh, ze hebben zich gelukkig nu weten te verenigen. En ik denk dat we als internationale gemeenschap en ook als Nederland... Uh, ja, zeg maar, uh, moeten inspannen om daarop aan te dringen en uh, in de eerste plaats aan te dringen op de bescherming van alle burgers in Libië. En ja, waar, ook... waar, zit die, waar zit die tegenstelling, waar zitten die verschillen in die, in die oppositie van dit moment? Nou, ik denk dat natuurlijk um, in die zin de, de troepen een groot samenraapsel zijn van allerlei mensen. Uh, er zijn mensen van andere stammen, de Benghazi-stam. Um, er zijn mensen die andere politieke agenda's hebben en er zijn ook andere groeperingen. En uh, ja, daar, daar zitten de tegenstellingen tussen. Er zit natuurlijk ook gewoon de tegenstelling van aanhangers van uh, Gaddafi in, nou, het, in het Westen. Een van de uh, woordvoerders van uh, ja, de, de overgangsregering die zei van... Uh, blijf rustig, uh, geen represailles, uh, lever ze gewoon uit uh, deze mensen... maar ga niet zelf het recht in de hand nemen. Geloof je dat dat ook kan gebeuren, dat de situatie op dat vlak rustig kan blijven? Nou, ik denk dat het kan. En laat ik zeggen, wij hebben als IKV-proces heel lang gepleit voor bescherming van de burgers. Uh, toen Benghazi werd aangevallen, ook via militaire middelen. En we hebben daarna gezegd, en voor de rest moet het een politiek proces zijn. Want je wint zo'n proces niet via militaire strategieën. Dat win je door een politiek proces. En maar dus... dan heb je toch ongelijk gekregen, want nu is het niet een uh, politiek proces geweest. We hebben erop aangedrongen dat hij de internationale gemeenschap op zou aan, zeg maar, aansturen. Helaas heeft Gaddafi ervoor gekozen om het geen politiek proces te laten zijn. Die heeft zeg maar, met fors geweld uh, voortgezet. Uh, zijn burgers is hij blijven aanvallen. En ik denk dat het daarom ten eerste terecht is dat hij nu wordt, uh, wordt opgepakt. En dat er poging zijn om te arresteren. En uh, voor het internationaal gerechtshof te, te brengen. Um, nou, is dat echt het... een reële optie dat we hem in Den Haag uh, kunnen zien? Nou, het, is, het is zeker een reële optie. Zijn zoon is al gearresteerd, dus waarom zou hij niet gearresteerd kunnen worden? Um, ik denk dat dat belangrijk is. Vervolgens is het heel erg belangrijk dat we vooral doorgaan met ons zorgen te maken over de burgers. En ja. de burgers te beschermen en daar ruimte te bieden uh, voor de Libische bevolking om en, hun eigen toekomst te hebben. En hoe halen. doen we dat dan het beste? Door de Libiërs vooral uh, niet op te jagen. En door hen niets op te leggen, want daar hebben we natuurlijk hele slechte ervaringen mee in andere landen in de regio, dat wij zeggen zo moet je dat doen. Afghanistan bijvoorbeeld. Afghanistan, Irak. Wij moeten vooral de, de, de burgers van Libië aan het woord laten en hen uh, ja, ze hebben als bondgenoot terzijde ja. staan. Maar en... betekent dat dan dat we daar geen militairen moeten hebben in de straten van Tripoli, een soort internationale vredesmacht? Nou, dat, dat, dat hoeft niet per se het geval te zijn. Dat is tot nu toe ook niet het geval geweest. Ik denk wel dat er natuurlijk uh, een relatie is ontstaan tussen de internationale gemeenschap en uh, de, zeg maar, de overgangsregering. En ook de troepen die er nu zijn. En dat we die in moeten zetten. Uh, met, uh, met een nadruk op mensenrechten, uh, zeg met maar, respecteren van mensenrechten. Maar dat gaat allemaal lukken, want dat kunt u mooi zeggen... hier in de studio in Hilversum. maar hoe zit dat zo meteen in de straten van Tripoli? Als mag, mensen mag daar oog in oog staan met een oude ja. uh, vijand? Nou ja, ik denk dat het... Laten we, laten we wel zijn... Uh, het is heel makkelijk om vanuit hier... Te oordelen en dat soort adviezen te geven. Dat hebben we in het verleden juist te veel gedaan en ik denk dat we daarom ook bescheiden moeten zijn hm. en niet moeten gaan roepen van er moet democratie komen en zo doe je dat. Nee, laten we vooral de Libiërs staan in steun, adviseren, maar hen aan het woord laten en hen ja, op allerlei manieren steun bieden. Jan van Bent een commentator van het Nederlands. Nou, Een goed voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld hoe de Britten dat hebben aangepakt. Die zijn er vrij snel naar het start van de actie eh, om, om eh, Gaddafi te weerhouden zijn burgerbevolking aan te vallen, dus de NAVO-actie ook hebben die een diplomatieke missie naar Benghazi gestuurd... naar de Nationale Overgangsraad... Uh, nog voor ze die raad überhaupt erkenden als de vertegenwoordiging van het Libische volk... maar gingen vanaf het begin met hen samenwerken... in het opbouwen van wat een goed bestuur zou moeten worden. Dat je dus met vanaf het begin de ideeën erop richt... op eenheid, samenwerken, niet in klein gebieden... uiteen laten vallen van Libië geen wraak nemen het opzetten van een redelijk liberale grondwet. Nou, Die is net vandaag afgekondigd dat die is, afge uh, dat die is afgerond. Dat is net vanmorgen gezegd door de Nationale Overgangsraad. Uh, de Fransen hebben daar ook enigszins aan gedaan... maar niet zo uitgesproken naar buiten toe als de Britten dat wel hebben gedaan. Die hebben er ook over gepubliceerd. En op die manier zou je dat dus vooral moeten doen. En diplomatiek achter staan. Ja, en dat deel Wat je daar, ja. van geen Ja, ik deel dat de, de, de kanttekening die ik daarbij wil maken. is dat we het hebben het natuurlijk over. we maken ons grote zorgen over de verdeeldheid van ja. de Libiërs. Laten we ook uh, ons realiseren dat er ook heel gauw verdeeldheid kan ontstaan. in de internationale gemeenschap. Ja. zodra de economische belangen een rol gaan ja. spelen. en die spelen rond de olie in Libië. En uh, we hebben natuurlijk in die zin in het verleden Gaddafi. gewoon 40 jaar gesteund vanwege economische belangen. Ja. En laten we hopen. Dat we mensenrechten nu wel hoog in het vader houden bij datgene wat inderdaad nu plaats gaat vinden. Maar dat, dat steunen. Mag ik daar heel even op ingaan? Want dat wordt vaak gezegd en daar stoor ik me toch al een beetje aan. Uh, meneer Gaddafi is heel lange tijd uh, sterk buitenspel gezet. In de jaren tachtig uh, is het bijna tot een oorlog gekomen, zelfs tussen de Verenigde Staten en uh, Gaddafi. Uh, Gaddafi die verantwoordelijk wordt gehouden voor een bomaanslag op een. Uh, bar in Berlijn waarbij heel veel Amerikanen zijn omgekomen. Uh, Reagan, die uit vergelding in 1986 bombardement op Tripoli en andere plaatsen heeft uitgevoerd. Hele strenge Amerikaanse sancties daarna. Uh, vervolgens Lockerbie, waarna hele strenge internationale sancties zijn gevolgd. Dat is pas in 2003 doorbroken. En vanaf dat moment uh, wordt er overal gezongen dat we grote vriendjes met meneer Gaddafi zijn. De werkelijkheid ligt iets anders. Meneer Gaddafi is in 2003 naar het Westen gehold. Eerst in een half jaar geheime onderhandelingen, omdat hij ook met een atoombom bezig was. Ja. En toen Saddam Hussein eh, de Amerikaan op zijn kop kreeg, heeft Gaddafi eindelijk voor zijn geld gekozen en gezegd: eh, Jongens, ik moet je iets vertellen. Ik heb ook een bom. Ik wil hem graag inleveren. Ja. Eh, maar dan wel in ruil vriend met ja. mij zijn. Maar nou. de kanttekening, dat is het terechtpunt. Er zijn natuurlijk allerlei acties en ook embargo's geweest. De realiteit die ik heb meegemaakt vanuit mijn aanwezigheid in Libië... en uh, handeldrijven met Libië in een ja. ver verleden... is dat er op allerlei manieren de embargo's... zowel op technisch gebied als op wapengebied... gewoon werden omzeild. Ja, ja. Zo gaat dat in dat soort situaties. Tot slot nog even de situatie van nu. Gaddafi, hoe lang nog en waar zit hij? Want ik zei het al, je hebt ooit een bunker gebouwd voor hem. Dus je weet... Misschien zit hij wel in jouw bunker. Nou, hij zal niet in die bunker zitten. Hij, hij, hij is Die al stad lang was al gebonden. In ja. uh, de schootzorg over hoe het nu in Tripoli gaat. En één ding die, wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is... we moeten ook ons zorgen maken over hoe het nu verder in Syrië gaat. Want ja, maar... Waar wij als IKV-paxistie ook heel erg actief zijn. Waar ook met groot geweld de burgerbevolking wordt neergeslagen. Toch nog even terug naar ja. Libië. De situatie van nu, hoe lang nog voordat Gaddafi inderdaad in handen is... en krijgen we hem levend in handen? Ja, dat is speculatie. En ik mag hopen dat we hem levend in handen krijgen... om gewoon de slachtoffers die gevallen zijn recht te kunnen doen. In een vorig leven was je bunkerbouwer. He, heb je daar spijt van, nu je dit zo hoort? Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb er wel een hele grote les geleerd. Ik heb daar op een gegeven moment gedacht... is dit waar ik in mijn leven mee bezig wil zijn. Ik bedacht, nee, ik wil eigenlijk met burgers leven... en hen beschermen tegen dit soort misdadigers. Oké, okay, dank je voor nu. We gaan naar Ewart de Jong voor het laatste nieuws over Libië... en ook voor het laatste nieuws over de brief van Rutte... over de euro en Griekenland. Ja, te beginnen met Libië. Jeroen, jij vroeg waar uh, Gaddafi is. TV-station Al Arabiya zegt dat helemaal niemand weet waar die is. Dus uh, dat is heel, heel erg onduidelijk. In de Libische hoofdstad Tripoli wordt in ieder geval nog steeds hard gevochten. Tussen opstandelingen en het leger van Gaddafi. Gaddafi heeft eerder gezegd in een radiotoespraak dat hij tot het laatste moment in de hoofdstad zal blijven. Westerse leiders hebben Gaddafi opgeroepen de macht over te dragen om verder bloedvergieten te voorkomen. TV-station Al Jazeera meldt dat de Libische premier en het hoofd van de staatstelevisie zijn uitgeweken naar Tunesië. Frankrijk wil volgende week een conferentie over de toekomst van Libië organiseren. De Britse premier Cameron zei vandaag dat de Libiërs zelf over hun toekomst moeten beslissen. En vindt in ieder geval dat voorkomen moet worden dat in Libië dezelfde chaos ontstaat als in Irak na de val van het regime van Saddam Hussein. Nou dan nieuws uit Den Haag, want het kabinet heeft gereageerd op de deal die Finland heeft gesloten met de Griekse regering over de financiële hulp. In Den Haag, Hans Andringa. Uh, Hans, wat staat er in die brief?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 Verder legt het kabinet nog, uh, nog eens een keer uit... in lijn met de uitspraak van vorige week trouwens... dat mocht dit allemaal toch doorgang vinden... dat Griekenland een onderpand krijgt voor zijn lening aan Griekenland... dat dan ook Nederland zo'n onderpand uh, eist. Die wil dan gelijke behandeling van alle landen die geld lenen aan Griekenland. Nou, uh, daarvan heeft premier Rutte al gezegd... dat hij dat eigenlijk een hele domme oplossing zou vinden... die niet gaat werken. Maar goed, uh, het is uh, wel de lijn die Nederland... op. Dit dit moment toch volhoudt om die gelijkberechtigheid van landen te houden. En er is nog een punt: Finland zou als onderpand cash geld krijgen. Nederland, de Europese Bank en ook het Internationaal Monetair Fonds. Die zeggen we zouden wel kunnen gaan praten over een mogelijk onderpand voor lening aan Griekenland. Maar dat moeten dan bezittingen zijn. Dus uh, snelwegen, uh, vlieghavens, uh, zeehavens. Maar geen cashgeld. Want als je dat doet, dan zou Griekenland juist extra geld moeten gaan lenen. Terwijl ze toch al zoveel geld moeten lenen. Nou, het is een uh, vrij ingewikkelde zaak die nog uh, niet is uit en daarom, belooft het kabinet, krijgt de Kamer iedere week een update. De laatste informatie in een brief met alle tussenstanden... om die Kamer goed op de hoogte te houden van wat er nu allemaal speelt. En dus ook voor te zorgen dat de oppositiepartijen... die tot dusver die lening aan Griekenland hebben gesteund, binnenboord te houden. Oké, okay, Hans, zijn er al reacties? Nee, de brief is net uh, binnen. Maar ja, je begrijpt natuurlijk wel dat die reacties wel heel belangrijk zijn... Ja. om die steun voor het kabinet te houden. Spreken we je later over. Dankjewel, hans André in Den Haag. Terug naar de EO, Elswet. Ja, dankjewel, Edward de Jong. Op het moment dat er nieuws te melden valt uit Libië... hoort u het uiteraard onmiddellijk hier op deze zender. Ja, wij gaan verder praten over een heel ander onderwerp. Namelijk over wielrennen. Rob Ruig deed het heel goed in de Tour de France. 21ste werd hij in het algemeen klassement. Er werd zelfs een lied overal gemaakt. Rob, die Rob, Rob, een echte revelatie In de toer is hij erbij Hij voor wat konselij Robby Ruijf, Robby Ruijf, Robby Ja, Robby Ruijf, goedemiddag. Mee, het mee te deinen, mee te zingen op deze muziek? Uh, ja, ik heb een liedje de laatste weken bijna dagelijks gehoord dat <laughs> oh, het ja. Criteriums. Ja. Dus ik ken het al bijna van buiten. Oké, okay, uit je hoofd. Was dat je droom dat ze ooit een lied over je zouden maken? Uh, ja, nou ja, het is uh, voor mij nu in dit geval een eer. En vooral als je de als debutant en uh, debutant in een grote ronde... meteen uh, na de eerste keer een liedje over gemaakt wordt... dan uh, is dat zeker een eer. Ja, want je hebt het heel goed gedaan in de Tour de France. 21 ste ben je geworden. Is het, kijken je medewielrenners dan ook anders tegen je aan... als je zo'n resultaat hebt uh, behaald? Uh, ja, nou ja, kijk, ik probeer het best uit mezelf te halen. En uh, ja, ik weet natuurlijk niet of ze anders naar me... Kijken als voordien. Maar uh, ik denk wel dat dus ze mijn prestatie respecteren. En vooral als je als Tour uh, dit kan uh, ja, neerzetten. Ja, en had je het zelf ook gedacht? Want in het dietje wordt gezegd, je was een echte openbaring. Revelatie worden gebruikt, mm -hmm. als woord. Mm -hmm. Had je zelf gedacht zover te komen? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk boven uh, verwachting. Ik wist een week op voorhand uh, ja, nog niet eens dat ik ging naar de Tour de France. Dus uh, dat zou hetzelfde geld uh, helemaal niks kunnen worden. En uiteindelijk als je dan 21ste kan worden en daarbij ook nog beste Nederlander... dan is dat zeker boven verwachting. En mag ik absoluut niet mopperen. Ook boven je eigen verwachting. Op dit moment is de ja. Vuelta aan de gang. Daar had je eigenlijk mm -hmm. zullen rijden, hè? Uh, in principe wel. Maar dan uh, had ik de Tour dus niet gedaan. Nee. Uh, ik heb eigenlijk... Uh, ja, voorantwoord ik dat ik in een voorselectie van de Tour de France zat... in de Dauphiné Libéré. En uh, toen heb ik eigenlijk extra mijn best gedaan... om uh, dan ook in die definitieve selectie te komen voor de Tour de France. Ik heb toen dagelijks met de ploegleiding uh, gebeld... dat ze me zeker mee moesten nemen... omdat uh, Stijn de Volder twijfelde aan zijn deelname. En toen, en toen, deelname. Dan kregen ze zo genoeg ja. van die telefoontjes... dat ze dachten, nou ja, rij dan maar mee, jongen. Of ging het niet zo? Uh, ja, ik denk dat ik uh, ja, wel een beetje de doorslag heb kunnen geven... met mijn uh, telefoontjes die ik gepleegd heb. Maar waarom sluit de deelname aan de Tour de France en deelname aan de Vuelta uit? En waarom gaat dat niet samen? Um, ik denk dat het vooral te veel zou zijn... als je twee grote rondes meteen in het eerste jaar uh, zou doen. Ik ben nu het tweede seizoen prof. Maar ja. uh, één grote ronde in het eerste jaar is denk ik genoeg. Dat en uh, Daar moet je lichaam vooral aan wennen. Dat voel je ook, dat dat nu niet zou kunnen? Uh, het had misschien wel gekund, maar je moet ook een beetje denken op lange termijn. En ik denk dat het verstandiger is geweest om na deze Tour de France een beetje aan je rust te denken... en je lichaam uh, te laten recupereren met oog op de toekomst. Wat heb je gedaan de afgelopen weken, sinds het einde van de Tour? Ik heb eigenlijk uh, na de Tour iedere avond deelgenomen in criteriums. Dus het is niet echt... Uh, nee, niet uitrustigd. Dus. Nee, precies. Maar. Uh, Uiteindelijk was het ook een beetje genieten van de prestaties in de Tour de France. En uh, ja, vond ik het leuk om uh, tussen het Nederlandse volk uh, de criteriums door het hele land te kunnen rijden. Ja, en dan was je ook echt toege toegejuicht vanwege je prestatie in de Tour. Merk je dat ook? Uh, eigenlijk drie weken tijdens de Tour de France heb je daar helemaal niks van... Uh, ja, krijg je daar bijna niks van mee. Omdat je die tv-programma's, uh, je krijgt wel af en toe een interview... Maar s'avonds zie je er niks van terug. En als je dan uh, maandagavond in Nederland komt... dan merk je pas wat het los heeft gemaakt bij de mensen en het publiek. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Al dat harde ja. werken wordt dan toch nog beloond. Ja, absoluut. absoluut. Uh, vanaf dat moment ga je eigenlijk pas genieten van uh, wat je teweeg hebt gewacht de laatste weken. Even over jouw carrière. Want die is niet heel, uh, heel erg uh, gebruikelijk voor talentvolle wielrenners. Je zat in de Rabobankploeg en de meeste jongeren zitten daarin en stromen dan vervolgens door. Maar jij bent niet in die ploeg gebleven. Wat, wat is daar gebeurd? Um, ik zat eigenlijk bij de Rabobankploeg. En uh, ja, eigenlijk door privéomstandigheden, door het overlijden van mijn uh, grootmoeder, zat ik eigenlijk mentaal niet heel goed in mijn vel. Waardoor, ik, uh, ja, waardoor de prestaties uitbleven. Als je dan in een ploeg als Rabobank zit, dan, uh, ja, dan houdt het eigenlijk op. Dus uh, mijn contract werd niet verlengd. En uiteindelijk ben ik dus via een andere weg uh, terechtgekomen bij de beroepsvielrenners. Dus ja. eigenlijk wel zuur dat door privéomstandigheden je contract niet wordt verlengd? Uh, ja, nou ja, ik uh, denk dat je zoiets zakelijk moet bekijken. En dat doe ik achteraf ook. Je neemt het um, achteraf niet kwalijk? Uh, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk jammer dat je contract niet verlengd wordt door, uh, ja, door het feit, door deze reden. Maar uh, uiteindelijk uh, veeg ik voor mijn eigen deur en uh, ja, heb ik daarna geprobeerd met mijn benen te spreken. En, uh, veeg ik voor mijn eigen ja, deur? Dat spreken was, met je benen. Dat is een hele mooie uitdrukking. Ja. Is er ook wel eens iemand van de Rabo ploeg die nu de afgelopen weken jou heeft gebeld en heeft gezegd van nou ja, Rob, we hebben het eigenlijk wel helemaal verkeerd gezien. Sorry. Uh, nou ja, kijk, ik ben of, uh, vorig jaar beroepsrenner geworden en vanaf dat moment hoorde ik eigenlijk al uh, geleiden van links en rechts, ex-mensen uh, ex van de ploegleiding die uh, ja, toch wel chapeau vonden dat ik uiteindelijk toch via een omweg de beroepsrenners heb kunnen bereiken. Ja, en is dat dan moeilijk om, als je uit zo'n grote ploeg valt, om dan via die kleine ploegen het toch voor elkaar te krijgen? Heeft het je veel inspanning gekost? Uh, ja, het is natuurlijk niet het makkelijkste. Als je bij de Rabobank opleidingsploeg rijdt, dan uh, is je bedje uh, zo goed als gespreid. En hoef je alleen maar te trappen bijna. Mm -hmm. Als je daarna bij een andere ploeg komt te rijden, dan uh, is het meestal minder geregeld. En uh, ja, dan kan je, heb je twee opties. Of uh, je leg je erbij neer en je probeert het beste uit jezelf te halen. Of je gaat uh, zeuren over alles wat fout is en uh, beter was bij Rabobank. Waardoor je eigenlijk uh, ja, jezelf de das om doet en je eigen prestaties eronder gaan leiden. Mm. En ik heb dus eigenlijk het eerste gedaan en geprobeerd ja. uh, het best uit mezelf te halen en uh, te nemen zoals het is. Ja, en waar moest je dan, met wat voor dingen moest je dan genoegen nemen die je bij de Rabo, uh, wat bij de Rabo beter was? Bij Rabobank heb je bijvoorbeeld een trainingsfiets voor thuis en een fiets voor op de wedstrijd. En bij andere ploegen heb je meestal op amateurniveau dan een, uh, één fiets waar je thuis op moet trainen en ook wedstrijden mee moet rijden. Ja, dus om maar een klein voorbeeld te ja, noemen. dus het, alle voorzieningen zijn gewoon minder. Je ja. moet dan wel eigenlijk wel een sterk karakter hebben. Dat is misschien raar om over jezelf te zeggen, maar ja, mm. die moet dan echt wel in staat zijn om dat uit te schakelen en te denken, nou ja, ik wil toch. Ja, ehm... Um... Ja, ik vond het eigenlijk gewoon een extra motivatie. Vooral als je dan hoort dat het uh, lastig is als je bij Rabobank niet slaagt... om dan uh, toch nog prof te kunnen worden. En ik vond het wel een mooie uitdaging... omdat ik zelf altijd ben blijven geloven in mijn eigen kwaliteiten. En uh, ja, daar ben ik dus voor gegaan. Ja, want als ze dan in zo'n ploeg, zo ploeg tegen je zeggen... ja, we denken eigenlijk niet dat je het in je hebt... lijkt me best moeilijk om dan te denken, nou, toch wel. Hoe heb je dat gedaan? Um, ja, dat, dat is vooral te denken... En uh, ja, uiteindelijk te blijven geloven in mijn eigen kwaliteiten... wat ik de laatste jaren heb neergezet. Dus ik wist dat ik redelijk uit de voeten kon uh, op heuvelachtig of bergachtig terrein. En uh, ja, daar heb ik me dus een vast blijven houden. En uh, ja, bij andere ploegen toch geprobeerd een mooi programma te kunnen rijden... om uh, op die manier uh, te kunnen tonen. Ja, ja, nou de 21ste plek in de Tour. Je hebt het dus aangetoond dat je het kunt. Uh, wat, uh, wat voor plek volgend jaar denk je in die Tour? Laten we hopen dat ik uh, ja, ieder jaar een stapje beter kan zetten. Dus en, over uh, 21 ja. jaar win je hem. Dan ga je ja, per twee vrij omhoog. Lang. vrij lang. Vrij lang uh, ja, nou ja, kijk, ik probeer gewoon ieder jaar uh, te verbeteren. En vooral nu, ik ben een jonge renner. Dus ik probeer nu eigenlijk uh, ieder jaar te verbeteren. En ja, dit jaar was mijn uh, tourdebuut. Ik hoorde op, een week op voorhand pas dat ik een deel mocht nemen. Dus uh, laten we hopen dat ik volgend jaar gewoon ruim op tijd uh, weet dat ik kan deelnemen. Dan, uh, dan is dat sowieso een last uh, minder. En ja. uh, kan je beter toewerken naar je doel. Is dat niet gewoon vanzelfsprekend dat jij volgend jaar gewoon start omdat je dit jaar 21 ste bent geworden? Dat lijkt me toch voor de hand liggen dan? Of werkt het niet zo? Uh, ja, dat lijkt me ook. Dus uh, <laughs> nee, ik hoop dat maar... iemand van de ploegleiding zit te luisteren. Okay, en dan, uh... Maar dat hangt dus af van de ploegleiding. <laughs> Die moeten dan zeggen van uh, je mag starten. Ook, ook al heb je het goed gedaan, dat is niet vanzelfsprekend. Ja. Ja, Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Uh, ik moet natuurlijk wel uh, ja, mijn vorm behouden uh, kunnen tonen. En als ik uh, absoluut niet in orde ben, dan, uh, dan gaan ze me zeker thuis laten. Ja, nou, het lijkt me een onzeker bestaan. Er komt het WK-wielrennen in Denemarken ook eraan. Heb je al wat van de bondscoach gehoord? Heeft hij je al benaderd? Ik heb uh, contact met hem, maar ik heb nog geen definitief ticket voor het uh, WK in Kopenhagen. Dus laten we hopen. Ik ga er uh, hard voor werken de komende weken. Ik heb nu dus na de Tour een beetje gas teruggenomen. En ik probeer nog een goed na seizoen te rijden. En als daar het WK bij kan zitten, dan uh, ben ik zeker blij om daar uh, ja, met volle passie uh, deel te nemen. Ja, dat klinkt wel heel bescheiden, maar je wil natuurlijk toch gewoon mee? Absoluut. Ja, dus Absoluut. Ik, zou ik wil zeggen... zeker mee naar het WK. Dus zeker twee keer per dag bellen dan misschien? Want dat werkte bij de Tour ook. Uh, ja, ik ga het zo meteen opvoeren naar één keer per dag. En dan kunnen we laten zien <laughs> of ik het twee keer per dag heb. Kijken doen. wat er nodig is om het voor elkaar te krijgen. Nou is het zo dat jij tot nu toe heel goed gereden hebt. Maar je wint nog niet erg veel. Is dat je mm -hmm. volgende doel? Dus ik moet ook eens even wat etappes gaan winnen. En uh, wat prijzen ja, tuurlijk, voor de prijzenkast. Uh, tuurlijk. Dat zijn zeker uh, een van mijn doelen om uh, dadelijk echt koersen te gaan winnen. Kijk een 21ste plek is natuurlijk mooi. En vooral nu als debutant. Maar... Uh, ja, wil je echt gaan meten met de grote mannen, dan, uh, zal, je zeker nog een, of dan zal ik zeker nog een uh, stapje erbij uh, moeten doen. En uh, ja, daar ga ik dus nu hard voor werken en laten we hopen dat het ook uh, gaat gebeuren. Ja, waar koers je dan op als eerste prijs? Eerstvolgende prijs? Um, ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik heb uh, ja, nu een goede criterium de Dauphiné gereden en de Tour de France. En ja, nu het naaste seizoen proberen een goed najaar te rijden, ook voor een goede winter in te gaan. En als er een overwinning dit jaar al bij kan zitten, dan is het natuurlijk uh, hartstikke mooi. Maar het is niet uh, op bestelling van ik ga daar binnen nee, en, uh, nee. Nee, en hoe ga we je hopen dat ik het snel kan doen. Ja, en hoe ga je nou om met de veranderde verwachtingen? Want tot nu toe moest je jezelf heel erg bewijzen. Dat blijft mm. natuurlijk wel, maar mensen zien nu ook, van, je hebt het heel goed gedaan. Die mensen gaan nu ook dingen ja. van je verwachten. Hoe, yeah. uh, hoe ga je daarmee om? Uh, nou ja, ik probeer me gewoon vast te houden aan uh, de basis. Het beste uit mezelf halen en uh, ja, hard ervoor te werken. Net zoals ik uh, voorgaande jaren gedaan heb, dat zal ik in de toekomst ook gewoon blijven doen. Dat verandert Alleen is mijn status uh, misschien nu een beetje veranderd, maar uh, ja, voor mezelf gaat het niet veel veranderen, denk ik. Goed. Nou, Rob Ruig, heel veel succes en uh, we hopen gauw van een overwinning te horen. Dankjewel. Na het nieuwsoverzicht okay, van half drie praten we verder met Rob Ruijg... en verder ook met antropologe Anne de Jong. Vandaag verscheen haar boek Geen Vijanden. En de Buitenland commentator van het Nederlands Dagblad, Jan van Bentem... Vreeklandmeter Landmeter van IKV-Pax Christi Jij moet er helaas vandoor. Wat uh, kunnen we verwachten van het IKV uh, als het gaat om uh, Libië? Wat voor statement gaan jullie uh, maken de komende dagen? Ons statement zal zijn dat we aandacht vragen... voor de veiligheid van alle burgers van Libië... dat de Libiërs zelf vorm kunnen geven aan hun... Uh, aan hun eigen samenleving, de manier waarop zij willen samenleven. En eh, een oproep aan de Nederlandse regering om dat eh, vooral met eh, diplomatie en eh, steun voor wederopbouw eh, te ondersteunen. Oké, okay, dankjewel, Freek Landmeter. Ja, voor het ja. laatste nieuws vanuit Libië en het andere nieuws van vandaag is hier Ewa Tion. Radio 1, het nos journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn hevige gevechten aan de gang tussen opstandelingen en het regeringsleger. Het leger schiet met tanks en heeft scherpschutters ingezet. Het is onduidelijk waar Gaddafi nu is. Westerse leiders hebben hem opgeroepen de macht over te dragen om verder bloedvergieten te voorkomen. TV-station Al Jazeera meldt dat de Libische premier en het hoofd van de staatstelevisie zijn uitgeweken naar Tunesië. Het kabinet benadrukt dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen Griekenland en Finland over een onderpand voor de steun aan de Grieken. Dat staat in een brief van minister De Jager die hij zojuist aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Finland heeft volgens het kabinet geen voorkeurpositie aangezien voor zo'n overeenkomst de instemming van alle Eurolanden en het IMF is vereist. En dat is niet het geval, schrijft De Jager. Verder schrijft De Jager dat het kabinet de Kamer wekelijks vertrouwelijk gaat informeren over de stand van zaken rond de hulp aan Griekenland. Israël en Hamas hebben een staak tot vuren afgesproken na vijf dagen van beschietingen. Het is een informeel bestand waarbij Hamas belooft militanten te dwingen af te zien van geweld. Dat geweld begon donderdag met een aanslag in het zuiden van Israël en duurde door vergeldingen over en weer tot vanochtend. Nieuwslezer Eva Jinek stapt over van de NOS naar WNL. Bij WNL gaat ze samen met Merel Westrik een nieuwe dagelijkse ochtendshow presenteren. Ook krijgt ze onder de titel Eva op zondag een talkshow op zondagochtend. Eva Jinek werkte sinds 2004 bij de NOS. En sinds 2008 was ze presentator. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Op de A1 van de Duitse grens naar Hengelo is zojuist een ongeluk gebeurd. Bij Hengelo is één rijstrook dicht. Houdt u rekening met vertraging daar? Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Diemen staat 3 kilometer file de rechterrijstrook is dicht. Op de A67 Eindhoven Venlo is de weg dicht tussen afrit Liesel en afrit Helden dat komt door een ongeluk. Verkeer van Eindhoven naar Venlo kan meter omrijden via de A2 richting Maastricht daarna over de A73 naar Venlo. Voor Helden staat 5 kilometer file. Radio 1 dit is de dag. Dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel wielrenner Rob Ruig... antropologe Anne de Jong over de Gaza-vloot in Israël... en buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad Jan van Bentem. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website .nu. Ja Vandaag verscheen het boek Geen Vijanden van antropologe Anne de Jong. Anne, je deed onderzoek in Israël en de Palestijnse gebieden... en dat meer dan twee jaar lang. En je zocht eigenlijk naar gezamenlijke vredesinitiatieven... van zowel de Israëliërs als de Palestijnen. Uh, klopt, bijna. Ik zocht er niet naar. Dat is een, een deel van wat ik daar aantrof. Ik, uh, ik keek naar oppositie tegen de bezetting. En uh, het was eigenlijk best een verrassing om erachter te komen... dat dit voornamelijk één vreedzaam is en twee gedeeldelijke initiatieven... tussen de Israëliërs en Palestijnen die samenwerken. Ja, en, en werkt het nog, Arno 2011, vreedzame initiatieven? Uh, nou, ik denk dat dat wel bewezen is in, het, uh, uh, in de opstand tegen Mubarak bijvoorbeeld... Ja, je boek heet Geen Vijanden. In tegenstelling tot de titel zien we toch daarboven een foto uh, van ja, Israëlische leger, prikkeldraad en Palestijnse demonstranten. Dat is nou niet echt uh, ter ondersteuning van de titel, zou ik zeggen. Nou, Geen Vijanden doelt dat niet op een uh, soort van kumbaya-systeem. waar iedereen handjes vasthoudt en er is, uh, het is allemaal fantastisch eigenlijk, stiekem daar. Er is absoluut veel aan de hand, er wordt heel erg veel geweld gebruikt. Uh, waar geen vijanden op doelt, is dat uh, in, uh, anders dan, het, dan de media, de nieuws uh, en de politici vaak voorschotelen. En het dagelijks leven helemaal niet zo uh, wordt, behoor, wordt beheerst door vijanddenken. En dat juist deze mensen, deze duizenden gro steeds groeiende groep mensenrechtenactivisten het vijanddenken wil doorbreken. Ja, uh, het, het wordt niet beheerst door het vijanddenken. Maar juist de afgelopen dagen worden er raketten afgevuurd op Zuid-Israël. Israël, Israël uh, reageert terug. Dat is nou toch iets anders, zou ik zeggen. Ja, we hebben het hier nu ook steeds over terecht uh, over Libië. En er zijn natuurlijk uh, vergelijkingen te trekken. In die zin dat het uh, in alle twee de gebieden gaat op een burgerbeweging tegen een uh, onderdrukkend regime. Het grote verschil, het kun je twee grote verschillen noemen. De eerste is natuurlijk uh, dat Nederland en de internationale gemeenschap uh, Gaddafi niet langer steunen. Uh, waar Israël en het Israëlische leger uh, nog geen strobreedte in de weg wordt gelegd. En het tweede verschil is dat het uh, overgrote merendeel uh, van het verzet in uh, Israël en de Palestijnse gebieden uh, vreedzaam verloopt. Dat neemt niet weg dat er inderdaad... Uh, uh, raketten worden geschoten en, en, en uh, bomaanvallen op de gazastrook zijn. Uh, de vreedzame 99%, als je het zo wilt noemen, uh, komt echter niet zo in het nieuws. Geef eens een voorbeeld van zo'n vreedzaam initiatief, dat we ons er iets bij kunnen voorstellen. Uh, een voorbeeld van een vreedzaam initiatief is bijvoorbeeld Combatants for Peace. Dat is een heel erg interessante strijders voor vrede. Juist omdat uh, al deze deelnemers actief hebben deelgenomen aan de gewelddadige strijd treft hij dus uh, soldaten, voormalig soldaten van het Israëlische leger... die na hun diensttijd hebben gezegd van... ik geloof niet langer dat dit de manier is om Israël te beschermen. Uh, en uh, Palestijnse vechters, uh, dus uh, uh, ja, kan je ook soldaten noemen... Uh, die deelnamen aan bijvoorbeeld Hamas of de gewapende fractie uh, van de Fatah... En deze soldaten van beide kanten zijn samengekomen en hebben gezegd... weet je, wij hebben eigenlijk veel meer recht van spreken. Wij zijn op die frontlinie geweest en dit is niet de manier. Zo houden we alleen maar de cirkel van geweld in stand. Hm. Maar wat, klinkt, doen ze, ja. wat doen ze dan nu? Dat constateren ze. En dan? Nou, de, de meest bekende vorm van vreedzaam verzet is natuurlijk de demonstraties. Dat is ook wanneer het nieuws hier erop inspringt. Als je de grote demonstraties op het zit. Nou. ziet. Dat kennen we al jaren natuurlijk. Ja, maar dat is uh, niet direct een, een, een, een, een tweezijdige. Dus er zijn voornamelijk Israëlische. Maar uh, naast de demonstraties zijn er ook informatiebijeenkomsten. Uh, puur en alleen het ontmoeten. Uh, van Israëli's en Palestijnen in, in, in een uh, huiselijke omgeving... of in synagoges of in moskeeën. Dat klinkt heel vanzelfsprekend. Sinds de muur er is, sinds de beklaarde om de Gaza-strook... is dat toch een eerste stap... Hm. Uh, een voorbeeld dat ik in mijn boek geef een Israëlische soldaat die ervan overtuigd was dat ik wel verkracht had moeten zijn op de westelijke oever Zo'n zwart-wit beeld bestaat er van aan die andere kant. Daar zijn alleen maar vijanden. Daar zijn alleen maar mensen met schalen en, en schreeuwende mannen. Dus de, wat Combatants for Peace onder andere doet, naast demonstraties, naast informatie, eh, is ontmoetingen één op één eh, en in groepen. Prachtig. Maar de realiteit leert ons toch ook... dat er over en weer incidenten zijn dat er slachtoffers vallen? Dat er nog steeds aanslagen worden gepleegd op uh, doelen in Israël... en dat Israël zware vergeldingen uitvoert? Absoluut. En in het boek uh, geef ik ook heel erg veel aandacht... juist aan het geweld. Laten we wel wezen... Uh, hoe, als hoe er kan geen geweld, geweld ook... was, ja? Als er geen geweld was, dan is uh, geweldloosheid overbodig. Hier in Nederland kan je wel heel hard gaan roepen... ik ben geweldloos, ik ben geweldloos... maar juist als er een onderdrukkend regime is... Uh, heeft geweldloosheid een rol? Ik wil niet zeggen dat dat er uh, nu al is. Uh, ja, nu al tot sociale verandering leidt. Maar laten we wel wezen. Uh, oorlog, aanslagen, bombardementen. en geweldloosheid tot nu toe. heeft nog niks tot een oplossing geleid. Nou, Buitenlandcommentator Jan van Bentum. Uh, is dat toch het ultieme middel. om geweldloosheid tegenover geweld te zetten? Dat is een middel. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de internationale gemeenschap hier zich mee bezig moet blijven houden. Denk aan de rol van de Verenigde Staten hierin. Uh, heel deprimerend voor de VS is hoe het iedere keer weer misloopt. Denk aan Annapolis met George Bush. Aan het eind van zijn periode, dat moest de doorbraak geven, dat riep iedereen. Vervolgens hebben we de conferentie in Washington gehad onder leiding van Obama. Dat moest binnen een jaar een doorbraak uh, geven, dat riep iedereen. Um, het Individuele daden van individuele mensen kunnen een heel belangrijke rol spelen. Ik, uh, we hebben net, uh, nou nee, je noemt, uh, ik, ik werk bij het Nederlands Dagblad... we hebben net vandaag het verhaal van de voormalige chauffeur van Yasser Arafat. Yasser Arafat die ook aanslagen pleegde... die uiteindelijk wel met Israël ging onderhandelen... ook akkoorden met hen heeft gesloten. Uh, deze chauffeur was een sluipschutter voor Fatah. Heeft vele executies, uh, zeg maar rustig moorden uitgevoerd... En is nu een van de mensen die wel degelijk probeert. Uh, hij, hij is christen geworden en hij, hij maar oprechte motieven heeft Vanuit zijn persoonlijke motieven. Ja, daar loopt hij gevaar mee. Stichten. Ja, daar loopt hij ja. gevaar mee. Ook in de eigen kring. Uh, er zijn mensen die vinden hem een verrader. Uh, en, en bijvoorbeeld als iemand vanuit de Hamas uh, in de Gaza strook, of, of, of het Hamas hoofdkwartier in Damascus, nu zou gaan roepen ik ga onderhandelen met Israël over een uh, twee staten akkoord Waarbij wij Israël erkennen, dan heeft hij ook hele grote problemen in de eigen beweging. Uh, maar daar, wil ik toch wel even nou, daar heb dus je natuurlijk het heikelpunt aan. Binnen Hamas bestaan daar, bestaan daar ook weer verschillende ideeën over. En uh, nou laten we ten eerste zeggen, het is dus best belangrijk dat Hamas Israël herkend heeft... Uh, dat is al meerdere keren gebeurd, alleen als Israëlische als onafhankelijke staat, niet als Joodse staat. Ja, Hun probleem is, om ja. het als Joodse staat te erkennen, is dat het om dan automatisch anderhalf miljoen niet-Joodse burgers uh, tot tweede rangs burgers. Maar het is, niet, het, is, het is feitelijk onjuist om te zeggen dat Hamas Israël als staat niet zou willen erkennen. Maar Israël is al vanaf de resolutie van de VN in 1947, waarin het 36 keer, ik heb nageteld, 36 keer Joodse staat in de huidige Palestina wordt. Genoemd en dan praten we over 47. Het is natuurlijk een culturele, etnische, religieuze indicatie. Het is primair. Net als wij Nederland zijn, maar heeft het een bepaalde cultuur. En uh, dat, die, die discussie die nu wordt gespeeld in de zin van uh, Israël. Uh, en de twee staat oplossing is akkoord, zolang Israël maar niet moet worden erkend als een Joodse staat. Dat is een bijzonder hinderlijk gegeven. En die wordt aan beide kanten nu heel erg principieel opgejaagd. Ik ga terug naar het boek van jou, Anne de Jong. Ja. Geen vijanden. Je beschrijft onder andere hoe je vorig jaar meedeed aan de gaza vloot Dat was dat schip dat onderweg was met hulpgoederen naar Gaza en uiteindelijk werd uh, bestormd door Israëlische uh, marine. Uh, dit jaar zou een soort gelijke vloot uh, die kant op gaan. Deze zomer. Hoe staat het daarmee? Um, vorig jaar in de zag ging het om zeven schepen. Dit jaar zou het om tien schepen ja. gaan. Ik ben zelf niet direct bij de dagelijkse organisatie betrokken... maar steun het absoluut. Ik ben ook naar Griekenland afgereisd om uh, de Nederlandse boot... onder andere uh, de juridische en geweldloze training te Want geven. Ik je zou wel weer meevaren dus? Uh, nee. Ik je zou, zou niet meevaren? Nee, ik zou dit keer uh, niet meevaren. Maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik zeven maanden zwanger ben. Okay. Dus dat vind ik onverantwoord om dan uh, überhaupt op een boot te stappen... laat staan op een missie waar je mogelijk... Uh, uh, geweld kan verwachten. Zoals vorig jaar. Jij onderleefde. Absoluut. <hebt> ondervonden, ja. Ja, uh, en het, ja. Je kan er uh, niet van uitgaan dat commando's, uh, Israëlische marine commando's die getraind zijn op een confrontatie, uh, netjes met jou in debat gaan. Dus ja. vandaar, uh, Wat is nu de reden dat het konvooi uh, niet is vertrokken? Uh, de reden van het convoy, dat het konvooi niet is vertrokken is vrij simpel. En er is ook niet uh, uh, veel discussie over. Israël heeft politie politieke druk uh, op, Israël, uh, op Griekenland gegeven. Uh, gezet. En Griekenland heeft daarom besloten uh, om, om geen uh, toestemming, te toestemming te geven om ja. uit te varen. En zoeken jullie niet naar andere havens, andere landen om te kunnen vertrekken? Uh, dat moet u aan de stichting uh, Nederland-Gaza vragen. Uh, Want dat vragen. weet jij niet? Uh, ik, ik heb daar wel ja. zo contacten, maar nee, ah, ja, dat, ik, daar, je... ik ben niet be be betrokken bij de beslissing. Uh, ja, ik, ja, nee. ik zag je veelvuldig toch uh, in, in de artikelen voorbij komen. Er waren afhankelijk vijf Nederlandse journalisten die mee zouden varen... met uh, het Nederlands-Italiaanse schip. Uh, en daar werd je toch wel als centrale figuur neergezet. Ja, vind ik ook erg interessant. Want dat ben je niet. Nee, nee. in die zin, ik was in Griekenland uh, om de geweldloze training te geven... de juridische training te geven... Dat heb ik gedaan. Ik steun het als, pri als, als privé persoon. Ja. Um, uh, ik ben niet eens lid van de stichting. En uh, voor de rest richt ik mij op mijn werk... wat de wetenschappelijk en, dat, mm. en het schrijf is. Is dat een bewuste keuze om geen lid te zijn van de stichting... omdat je zelf ook zegt... Uh, ik, ik wil tot geen enkele partij behoren. Niet de Palestijnse, niet de Israëlische partij. Uh, het heeft er wel mee te maken dat ik uh, namens mijzelf graag wil spreken. Ja. En mijn wetenschappelijke onafhankelijkheid in dat opzicht uh, wil bewaren. Want zo'n schip uitvaart, dat is natuurlijk toch wel iets wat echt als pro-Palestijns wordt gezien. Het uh, wordt verkeerd geïnterpreteerd als pro-Palestijns. Dus laten we wel wezen, de eerste Gaza Freedom Flotilla komt voort uit juist uit de groeperingen die ik in mijn boek beschrijf. Dat zijn lokale Palestijnen en Israëliërs die samenwerken. En uh, eerst één schip, toen drie schepen en uiteindelijk vorig jaar zeven schepen richting de Gazastrook stuurden. Die daarna de internationale gemeenschap, waaronder professoren, mm. uh, schrijvers, journalisten, hebben uitgenodigd om mee te varen. Het is dus in de eerste plaats een lokaal gezamenlijk. Uh, actie ja. geweest. Zeker niet tegen Israël... maar tegen het systeem van Israël. Ja, maar dit jaar heeft de Nederlandse regering heel duidelijk gezegd... ook Uri Rosenthal, van wij steunen dit niet. Uh, doe het ook niet. Ze raden het af. Ze raadt het inderdaad Net af. Net als de Verenigde Naties. Ze raden het inderdaad af. Uh, dan zou ik zeggen, joh, ik, uh, wij willen dat absoluut liever ook niet doen. Wij zitten absoluut liever uh, op een terrasje lekker in het zon te genieten. Uh, zolang ze echter niet het daad bij het woord voeren... en zeggen ze staan voor de mensenrechten... maar ondertussen Zit? de Nederlandse uh, overheid en de Europese Unie... de internationale gemeenschap in het algemeen... maar uh, veroordelen daarnaast uh, de blokkade volledig. Ze zeggen dit is niet goed, dit werkt niet, dit is niet constructief. Maar, dat, maar ze daar geen stappen ondernemen. Dan is het aan de burgers en dan steun ik het ook. Mocht Roosendaal zelf, ja. eh, zelf bijvoorbeeld sancties opleggen, zoals zeggen van: jongens, als jullie de blokkade niet opheffen komen er economische of wapenhandelssancties. dan zou de taak als burgers niet meer nodig zijn. Jouw Ja. Kijk, er worden wel degelijk stappen gedaan... in die zin dat de VN regelmatig rapporten uitbrengt... over de effecten van de blokkade. Daar wordt ook met Israël over gesproken. Wanneer Israël, denk aan bijvoorbeeld de Gaza-oorlog... die er is geweest in de dag 2009... naar de mening van uh, internationale gemeenschap te ver gaat... wordt er ook onderzoek naar ingesteld. Goldstone Commissie bijvoorbeeld. Um, er loopt bijvoorbeeld uh, zelfs een arrestatieverzoek in Groot-Brittannië... tegen de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Israël. De huidige oppositieleider, Tsipi Livni. Er wordt mooi over gepraat, ja, maar, maar, maar er worden maar, maar, maar geen sancties we... aan verbonden. Um, nou, In zekere zin, het, het is meer een morele sanctie... die je nu ziet in bepaalde academische gemeenschappen... die er wel aan wordt verbonden. Financieel en dergelijke niet. Um, Financieel los... niet, militair niet, nee, politiek los, niet? Los, los van de vraag hoe je naar uh, die gaza kijkt... Um, denk ik toch dat juist de richting naar de internationale politiek een belangrijke is. Deze acties, dat kunnen ondersteunen. Maar waarom laat je de Israëli's niet de verantwoordelijkheid mededelen? Bijvoorbeeld, zij zeiden, breng het spul naar Asdod, Wij ontladen het, ja. we, of naar brengen Egypte, het hè? we brengen het allemaal ja. naar de gaza ja. toe. Waarom heb je niet gezegd: fijn jongens, haal de vrachtauto's maar vast op. Was dat een oplossing geweest om toch dan te zorgen dat die hulpgoederen daar aankomen? Uh, ja en nee. Want? Uh, ten eerste, de, de, er wordt net gedaan alsof het nu een, een open grens is In Israël. Ja, tuurlijk, we controleren het op gevaarlijke, gevaarlijke elementen lijkt en we laten het door. Ja. Uh, eventueel controleren lijkt me legitiem. Maar waarom worden er geen schoolboeken doorgelaten? Wat is de uh, veiligheidsraad uh, om dat niet door te laten? Waarom worden bijvoorbeeld van de producten die wij aan boord hadden vorig jaar... Uh, de batterijen uit de elektrische rolstoelen gehaald? Hm. Uh, waarom wordt het glas uit, uit uh, brillen? Gehaald ja. brillen mogen bijvoorbeeld niet geïmporteerd ja. worden. Ten tweede is het heel erg belangrijk om te zeggen dat de gaza vloot niet alleen, uh, humanitair, niet alleen humanitaire goederen wil brengen. Maar ook wil zeggen dat het feit dat Israël de volledige controle heeft over het dagelijks leven van anderhalf miljoen mensen. Dat is tegen het internationaal recht. Dat is tegen de uh, mensenrechten. En dan ben je toch een beetje de actievoerder. Uh, als u dat actievoeren wilt noemen, ja. ik sta inderdaad voor mensenrechten. Ja. Ja, goed, goed. daar laten we het bij, we het want het is uh, ruim kwart voor drie geworden. Ja, en we gaan weer even naar uh, het laatste nieuws uit Libië door uh, Ewart de Jong. De Libische leider Gaddafi wordt van alle kanten opgeroepen om op te stappen. De laatste in de rij was de Italiaanse premier Berlusconi. En verder heeft de Arabische Liga zijn steun uitgesproken voor de opstandelingen in Libië. Overigens, het is volkomen onduidelijk waar Gaddafi is. De rebellen zeggen dat ze het ook niet weten... maar dat hij gearresteerd en berecht zal worden zodra ze hem te pakken krijgen.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 Wie hadden ze gedacht? je de Wereldweek. We hoorden hem al Jan van Bentem. Jan, laten we het eerst nog inderdaad eens even over Libië hebben. Uh, ja, we kunnen er wel van uitgaan dat op korte termijn Gaddafi waarschijnlijk daar zal verdwijnen. En dan is natuurlijk de vraag: wat dan? We hadden het daar straks ook al even over met Freek Landmeter. Wat, wat denk jij dat de, de te volgende koers zal zijn? De te koers is, is de fysieke... In die zin van er wordt nu heel erg uh, er gevocht om dat centrum in Tripoli. De mensen die daar vanuit de Gaddaf getrouwen, die daar nu zijn, die hebben dus geen respijt. Die kunnen niet even zich terugtrekken, uitrusten, bijslapen, dat soort dingen. Dat betekent dat je na 46, uur, hooguit, 48 uur fysiek aan het eind van je krachten bent. Houdt het gewoon op. Tenzij er een relatie kan plaatsvinden. Zo niet is het binnen die periode voorbij ja. en over. Okay, nou dan... Nou, en dan krijg je twee. Wat gebeurt er in dat land? Uh, gaat het uh, richting democratie? Gaat die Nationale Overgangsraad... die wil zo snel mogelijk naar Tripoli om daar te gaan zitten? Gaat die heel Libië vertegenwoordigen? En welk voorbeeld volgen ze? Ja. Nou, dat, en dan, en dan uh, hopen wij natuurlijk... want het Westen is ook zeg maar, de actie tegen uh, Gaddafi's uh, troepen begonnen... om te helpen de Libische burgerbevolking te beschermen. Gaddafi had beloofd dat ze allemaal daar uh, uit hun huizen sleuren in Benghazi. En zo is het uh, gestart. Maar als je nu vanuit Benghazi of Tripoli zou gaan kijken van... en hoe moeten we daar vormgeven aan onze nieuwe samenleving? En denk ook aan Egypte. Dat heeft vorige week bijvoorbeeld de uh, moslimbroederschap net tegen het leger gezegd. Jullie moeten je niet bemoeien met de opstellen van de nieuwe grondwet. Stel je voor dat je dat... Uh, beperkt richting die moslimbroederschap weer. Uh, in Tunesië is men aan het zoeken. Uh, Syrië moet uh, uh, nadenken. Ja, ja. Nou, even, nou goed, terug naar, naar Libië. Libië die heel concreet, ja. vandaag komt zo'n zo zo uh, voorlopige grondwet van de grond af. Dat ziet er aardig democratisch uit. De voorzitter van de nationale vijfhuizen, uh, Jalil Abdul-Jalil, heeft gezegd... Uh, het wordt eentje waar geen verschil is tussen man en vrouw... En geen verschil tussen etniciteiten, één democratie voor heel Libië. Ja. Uh, geen wraak. Dat klinkt, klinkt allemaal prachtig. Dat klinkt heel mooi. Hij heeft ook zelf gezegd, en, als er wel wraak wordt gepleegd... dan hoef je er niet meer op mij te rekenen. Dan treed ik af. Heeft hij zelfs een paar uur geleden gedreigd uh, voor uh, Al Jazeera. Maar dat moet allemaal nog wel vorm krijgen. En dan ga je dus rondkijken waar naartoe. En welke en, rol? En vanmorgen, welke... vanmorgen is China al naar voren gestapt Bijvoorbeeld zo van, wij hebben grote contracten met jullie. We zullen jullie blijven steunen. Uh, kom maar bij ons langs. En, en ga nou zelf even kijken vanuit Tripoli. Bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Hè. Um, daar, daar heeft Obama direct al vorige week heel hard gezegd tegen... Uh, um uh, Gaddafi, jij moet nu echt wegwezen om verder bloedvergieten te voorkomen. Maar is de Verenigde Staten, is dat een, of zijn die een voorbeeld voor, voor de rebellen in Libië? Is dat nu zo'n mooie, rustige, goed georganiseerde samenleving? Jij hebt vanochtend een artikel geschreven, zeg, zeg ik er maar even bij, waarvan jij ons nu even een samenvatting geeft over jouw twijfels bij uh, de staat van de democratie in het Westen. Het is een piano. Ja, Toen ik het artikel las, dacht ik eigenlijk, Jan, ik zou toch echt wel heel veel liever in de Verenigde Staten wonen dan in Libië. Ja, maar dus jij moet. Waar jij... heb je het over? Nou, ik heb materieel gesproken en, en dan is het Westen natuurlijk natuurlijk nog een, een enorm eind voor op, op landen in de Arabische wereld. Ook maar dan week. heb ik het niet over materieel, maar dan nee. heb ik het ook over... de mogelijkheden die je als burger hebt om te kiezen. Nog steeds. Om een maar dan heb, jij, dan heb jij gekozen. En dan vervolgens heb je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... waar het hele debat is geweest afgelopen weken over begrotingstekort, vecht men in het congres elkaar zo de tent uit... dat vorige week nog maar 10% van de kiezers... überhaupt in een vertrouwen in de eigen volksvertegenwoordiger. Maar daar is volksvertegenwoordiger. er is een volksvertegenwoordiging. Er is een volksvertegenwoordiging. Het systeem bestaat. Maar het werkt op dit moment niet. Net zo goed als je in Europa... een systeem hebben van overleg binnen de Europese Unie, waar alle landen samen een mooi beleid moeten samenvatten. voor elkaars grote welzijn uh, en welvaart. En het werkt niet. We, we vechten elkaar de tent uit, politiek gezien. Dus hebt... we geven het slechtst mogelijke voorbeeld. We hebben het mooiste systeem in handen wat je kunt bedenken. En we geven met het mooiste systeem het slechtst mogelijke voorbeeld. Maar kijk nou het... eens even vanuit het perspectief van die gewone burger in Libië. Ja. He, je, hebt, je hebt het over de instituties die niet functioneren, het vertrouwen, wat er niet is. Wat zou die gewone burger in Tripoli of in Benghazi willen, denk je? Uh, die zou graag de instituties willen hebben, maar dan op een manier dat ze wel werken. Dus die, die gaat waarschijnlijk op zoek. Stel dat jij bij de Nationale Overgangsraad zo zit. Die ga je op zoek naar een land wat die instituties ook heeft. Maar waarbij op het een of andere manier het wel werkt. In uh, welk land denk je dan? Uh, in, in de omgeving van Libië zou je kunnen denken aan Turkije. Hey, daar is ook het nodige mis. We hebben vanuit Europa best veel kritiek op Turkije. Maar het groeit dus kool-economisch. Dat is heel belangrijk voor het Arabische land. Want de onrust is begonnen als broodrellen. Er is een enorm, economisch probleem van hier tot, uh, tot uh, Benghazi en terug, zeg maar. Heel veel werkloosheid. Dus je wilt je economie kunnen ontwikkelen en je politiek tegelijk kunnen ontwikkelen. Hm. Nou, daar is dus Turkije, Turkije, zou Turkije is daar een, een aardig rolmodel voor. Ja. Zou zo'n land als Turkije ook een rol kunnen spelen... in, absoluut, het, in, in het opbouwen van ja. zo'n democratie? In, uh, in heeft, heeft ook de kant van de NAVO uiteindelijk gekozen in, uh, tegen Gaddafi. Die heeft er lang mee geaarzeld, maar heeft het uiteindelijk wel gedaan. Want het kiest nu ook duidelijk tegen uh, president Assad van Syrië... dus neemt die rol enigszins ook op zich... Uh, maar is nog niet zo actief in Libië als bijvoorbeeld wel uh, Groot-Brittannië is. Ja. Dus op dit moment zijn de westerse landen wel het meest actief. Maar nou, kijk naar Groot-Brittannië. Twee weken geleden brandde het land. En, en, voor, uh, en schreef de premier een, een, vlammend, uh, of had hij een vlammend betoog... waarin hij het had over de morele ineenstorting van de samenleving. Dat is een fijn voorbeeld. Ja, jij zegt dus, men moet, ze kijken naar andere voorbeelden. Anne de Jong, is dat ook jouw ervaring? Dat, dat niet die westerse democratie als voorbeeld wordt gekozen... maar soorten landen? Um, ik zou niet zeggen dat ze niet naar de westerse democratie kijken... maar ze kijken wel met een kritisch oog naar de westerse democratie. In die zin wordt uh, terecht geconstateerd... dat, het, uh, dat er mensen doodvriezen in de winter in, in New York City... Dit is in een van de rijkste landen op aarde. Uh -huh. uh, en ouderen Vriezen er dood in de winter. Er zijn mensen die uh, geen uh, belangrijke medische operaties kunnen krijgen omdat ze niet verzekerd zijn. Uh, dat voorbeeld willen ze absoluut niet. Nee. Het is de geest van de democratie waar ze wel naar kijken. Zeker het idee van uh, gelijkheid tussen man en vrouw, gelijkheid tussen etnische afkomst. Ze willen alleen in de praktijk uh, ja, eigenlijk leren van de fouten van Europa en Amerika. Ja, nou, dat, ja dat moet jou als muziek in de oren klinken. Ja, nou ja, misschien dat ze nu naar Noorwegen gaan kijken. Waar, de Noorden hebben natuurlijk een verschrikkelijke ervaring achter de rug. Maar de gelden, uh, noorwegen een dus even de meest uh, goed ontwikkelde democratie in heel West-Europa. Heeft een goed ontwikkelde uh, verzorgingsstaat. Maar ja, heeft wel als enorm voordeel, vergeleken bij veel arme Arabische landen, dat ze op een plas olie uh, drijven. Zeg maar. Libië doet dat ten dele ook, dus Libië heeft ook potentie om dat te gaan doen. Uh, maar zo'n model zou een enorm aanspreken. Oké, okay, goed. Nou, we gaan afwachten hoe het zich verder ontwikkelt... vandaag en de komende dagen en de komende maanden in Libië. Dankjewel, Jan van Pentum. In dit is de dag. Is het nu tijd voor onze dichter bij de dag? En vandaag is dat André Degen. Dag, André. Goedemiddag. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Geen vijanden. Smorgens voor de spiegel smeren wij ons gezicht in... met dagelijkse portie angst en woede. Gaan gebukt onder een hemel waaruit elk moment... Luchtalarm vallen kan. Aan de andere kant van de spiegel smeert een ander even beslist zijn gezicht dicht uit hetzelfde potje. Wij houden hem met gemak nog 2000 jaar vol. Maar de spiegel gaat zo lang te vuur tot hij barst. Door die spleet liep de angst weg de woede achterna. Wij konden ons gezicht niet langer in de plooi houden. Schiet kogels op ons, bleef de vijand smeken. Zend ons zaad voor onze haat. Wij lieten onze benen spreken. Van Tripoli naar Jeruzalem, de aarde over, liepen wij om de muur... die zijn grondslag niet langer staande kon houden. Ik dank je wel, André Degen. Het Gaat gedicht dan. is uh, later terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Ik vind eigenlijk dat we een soort contract moeten afsluiten met God. Dat God zegt, je mag geboren worden, maar je moet wel een contract ondertekenen... dat je zegt, als je op aarde bent, dan moet je iemand helpen het eerste deel van onze reportageserie Mijn Steen. En dan horen we voormalig tv-presentatrice Julia Samuel over haar leven, haar dood en haar drive. En hartelijk dank ook aan onze gasten hier aan tafel, wielrenner Rob Ruig. Hij zat er nog, we hoorden hem niet veel, maar heel veel succes met uh, alle koersen de komende tijd. Antropologe Anne de Jong en buitenlandcommentator Jan van Bent maar ook. Hartelijk dank. Zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug. Tot zo.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 Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda nazomerdeals. Bijvoorbeeld op de Honda Insight Hybrid. Dankzij de nazomer 50-50 deal rijdt u nu al in de nieuwe Insight Hybrid... vanaf 9.995 euro. En betaalt u de andere helft pas in 2012. Rentevrij. Kijk voor meer nazomerdeals op honda.nl en kom naar de Honda Dealer. Let op. Geld lenen kost geld. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente...